Maar voor die tijd komt de eerste Nederlander al in actie. Om tien uur bij het handboogschutter Rick van der Ven voor Nederland het spits af. De Mexicaanse telecomaanbieder Mobiel, die de afgelopen maanden groot belang nam in KPN... heeft in het tweede kwartaal de winst flink zien kelderen. Het bedrijf boekte ongeveer 800 miljoen euro winst. Dat is 46% minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het telecombedrijf leidt vooral onder de zwakke Mexicaanse peso. Amerikamobiel heeft de afgelopen tijd bijna 28% van de aandelen KPN gekocht... en betaalde daarvoor 3 miljoen euro. Het bedrijf is de grootste telecomaanbieder in Latijns-Amerika. Het weer, helder, kleine kans op mist. Het is tussen de 12 en 17 graden. In de ochtend veel zon, in de middag langzaamaan ook bewolking... en kans op onweer. Het wordt maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Hij zegt gewoon in het nieuws, het wordt maximaal 30 graden, alsof dat heel normaal is. Het is gewoon zomer in Nederland en het uh, zou wel eens alleen deze ene dag kunnen duren, dus uh, geniet ervan. En als je dan toch wakker ligt, omdat het zo lekker warm is, bel dan even met vragen en antwoorden naar 0800-1121. Of mail me even op nachtzusterapenstaatjeomropmax.nl. Of Twitter naar Nachtzuster. Of kom even een kijkje nemen op de chat, die vind je op www.nachtzuster.net. En nachtsuster.net dat is ook de plek waar je alle vragen nog weer een keertje na kunt lezen. Alle vragen die gesteld zijn in dit programma. Eigenlijk zijn er maar een paar die uh, niet beantwoord worden. Zoals die vraag van Jaap, die altijd verschrikkelijk om het nieuws moet lachen als hij iets van bijvoorbeeld van Cote en de Bie heeft zitten kijken. En als hij tekenfilms heeft zitten kijken, dan ziet hij overal getekende plaatjes om zich heen. Hij vroeg zich af of daar misschien een naam voor was en of mensen het herkennen. Dus mocht dat zo zijn, laat het even weten via 0800-1121. Een aanvulling op de vraag van Hans of een aanvulling op het antwoord daarop is ook van harte welkom. Boulevard of Broken Dreams van Sunset Boulevard in Hollywood. Hoe komt hij aan de titel Boulevard of Broken Dreams? 0800 1121. En andere Hans die vraagt zojuist, Amai, Amai, dat mooie Belgische woord. Wat betekent dat nou eigenlijk? Bel naar 0800 1121 met antwoorden op die vragen. Of als je misschien rondloopt met een nieuwe vraag. Doorbij. Het ging allemaal zo. Vlug. Al die kennissen die vragen hoe het met ons gaat, is te is de land. die ja ooit bij mij nooit, je zei nooit. Is dat alle? ja zomaar voorbij In mijn hart moet ik huilen, maar ik doe nogs je Ik verspilde je foto, maar ik zie je nog steeds, want ik weet dat. Ik weet dat ik je nooit meer. Urgeef. Koos Albers en ik verscheurde je foto. Hup. Ja, goedemorgen is in er inmiddels. Dag. Ja, het gaat over het woordje Amai. Nou, vertel. O, nou, dat is eigenlijk afgeleid van het Engelse omai... En ja, je zou kunnen zeggen, oei, jeetje, nog een zongen. Dat betekent jeetje. Het Ik vind Amai klinkt toch wel iets exotischer dan Jeetje. Hè? Ja. ja, je hoort dat vaker bij, uh, bij wieloverslagen. Hè? Oh, Amai! Wij, wij, wij in het zuiden luisteren meestal naar de Belgische wielocommentatoren. Ja. En dan hoor je dergelijke, dergelijke uh, ja, opmerkingen meer dan eens. Oh een, <laughs> my! Dat is een sprint en zoiets allemaal. hè? Maar er moet toch, er moet toch een verta ja, De vertaling komt echt volgens jou van Oh my? Van my, Oh my. Oh my, ja. Eigenlijk een, ja, een Engels uh, tussenwerpsel. Ja. Wat, wat je eigenlijk nooit meer hoort. Hè? Nee, wij zeggen dat nooit. In het Engels, ja. Maar goed, Amai. Hey, hoe, was amai. De, hoe was de tour met Belgisch uh, commentaar? Ja, heel goed. Ja. Niet alleen maar Amai. Nou, nee, die geven, die vertellen iets over de, over de omgeving. Uh, ja, ze zitten altijd met twee, uh, ja, hele goede vakrijen in de, in de studio. Ja, en misschien komt het ook. Ik woon dus in zuiden als Ja. En dan, uh, ja, dan ben je toch wat meer bekend met België en ook met Duitsland. Ja, maar België, het, is, het blijft een mooi taaltje. Ja. Dat vind ik echt. Vind het, ja, uh, wij wel. wonen hier, uh, nou, ik zeg maar 25 kilometer van Hasselt vandaan. Mm -hmm. 20 kilometer van Aken vandaan. Dus uh, dat zal ik bij. Nou, en uh, zeg je zelf wel eens amai? Ja. Ja? Of je wel eens Amai zegt? Uh... Nou, ik dus niet, maar oh. ik hoor het wel vaker. Hè? Ja, het komt vaker voorbij. Maar het is inderdaad een heel leuk taaltje. En die, die, die, uh, die uitdrukkingen die ze hebben, en, uh, ja, dit is, ik vind het altijd hartstikke leuk. Het zijn vriendelijke mensen. Nou, ik, uh, ik uh, weet in ieder geval nu wat Amai betekent. Mm -hmm. En ik denk erover om dan, omdat, je, omdat we het nu zo over het Vlaams hebben, om een Belgisch plaatje te draaien. Ja. Ja? Er, er is er dus ooit eentje geweest. God, ik kom er even niet op de naam. Van vanuit die kroeg stinkt die kerel. Die, God, dat is echt zo'n heel leuk liedje. Ik heb, net, ik heb net Koos Albers gedraaid. hè? Ja. Dan kan ik van zeggen, jeetje. Amai. Amai. <laughs> ja, oh ja. Ja. Maar weet, ja. er is een kerel die uit een, in een, kroeg, uit een kroeg zingt. Is heel onduidelijk dit, hub. Ja, ik, ik kom er even niet op de naam. Ik zou het... Uh, ja, sorry. Maar een Belg die uit de Kloes, een kroeg zingt? Nee, ja, die zingt over... Uh, ja. Ja, er is bijvoorbeeld ook een liedje, maar dat is een heel lang geleden, van ver in Ja. Misschien ook wel bekend, een protesto. Nee. Ja, dat is geen Vlaams liedje natuurlijk, hè? Nee, ik vraag om een Vlaams liedje, maar ik kan altijd gewoon ja, Clouseau nee, draaien. Ja, nee, Clouseau, Clouseau, hè? Mag het, mag Clouseau. het? Welk? Ik, als ik Clouseau draai, dan draai ik het liefst domino. Ja, oh ja, natuurlijk. Kun je daarmee leven? Ja, dat was uh, trouwens vroeger op een uh, radioprogramma, dat heette zo Domino, hè? Echt waar? Nou, kijk hoe ja, dat, dat Amai, ja, het. Amai, dat is het cirkeltje mooi rond. Ja, dat was echt een mooi, mooi programma. Maar dit is ook een mooi liedje, hoor. Ja. Wel een beetje ja, verdrietig. Nou, dat doe ik dat, Huub. En succes met een goede programma. Dankjewel, 0800 1121 zeg ik nog maar een keer. Dag, Huub. Oké, okay, hoi. Dag. Dag. Oh, mooi is dit.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 Komt er wel doorheen, jij dat het wel alleen. Het was hard om te verduren, maar er ging doorheen er Ze Ze heette Domino, Domino of Zo.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 Dat ik een echte haai ben, het lijkt alleen maar zo Vraag maar aan domino Ik heb een heel mijn leven om niemand veel vergeven. Maar wel om domino, domino of zo Domino van Clouseau was dat. Amai, wat een mooi liedje. Pascal? Ja. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een vraagje. Nou, mooi. Waarom hangen alle verkeersborden te horen van de spiegels van de vrachtwagens? Oeh. Ik had zelf al wel een vermoeden, maar ik weet niet of dat klopt. Wat is het vermoeden dan? Misschien heeft de provincie uh, aandelen bij de Spiegelfabriek. <laughs> zodat er zoveel mogelijk spiegels kapot worden gereden. Maar... maar zeg nou eens eerlijk, Pascal. Zou je niet wat meer afstand van de verkeersborden moeten houden? Ja, maar soms zit je op een smalle, provinciale weg. En dan kom je een andere vrachtwagen tegemoet. Dan was het dan nog al redelijk smal. Hoe vaak gebeurt het je? Nee, het is mij gelukkig nog nooit gebeurd. <laughs> oh, dan valt het wel mee. Maar, maar de spiegels van een vrachtwagen zitten precies de hoogte van de verkeersborden? Ja, als de verkeersborden, de hoogte van de spiegels. Dan, ja, in dat geval staan ze op gelijke hoogte. En hebben we het dan over bijvoorbeeld de stopborden en de uh, niet parkeren borden of andere borden? Ja, de verkeersborden, de voorrangsborden en de uh, Ja, al die, de uh, al die bekende verkeersborden, allemaal op verkeerde hoogte. Ja, al die lastige bordjes, zeg maar, op de smalle wegen. Hey, en dan, uh, even kijken, als je in een personenauto rijdt, dan rijden je er gewoon onderdoor. De personenauto's spiegels gaan er gewoon onderdoor. Ja, ja, ja, ja, en dan is er gewoon geen rekening meer gehouden met de vrachtwagens. Hè. Dat is gewoon van de personenauto's. Oh. En hey, Pascal, rij je nu uh, in de vrachtwagen? Ja, dat klopt. En ben je geladen? Ik zit een vaste vol met pakketjes. Oh. Ja, ik wou raad wat hij rijdt met je spelen. Maar dan zeg ik nu pakketjes en dan zeg jij, klopt. Nou, dat heb ik wel heel snel geraden dan, hè? Nou, dan ga ik, uh, dan ga ik op zoek naar een antwoord uh, op je vraag, Pascal. Dan zeg ik 0800-1121. En eigenlijk is er ook... Ja, de ANWB is verantwoordelijk voor de wit met rode fietswijzerbordjes. Dat, is, uh, de, dat uh, lijkt me al wel duidelijk. Maar mocht iemand daar nog iets... Uh, nou, verkeersbordenexperts die wakker zijn om uh, 17 minuten over 5. 0800-1121. Dankjewel Pascal. Ook oh, bedankt. Rij voorzichtig, ja, wachten, hè? Oké, okay, Bruin. Hoi. Hoi. Paul. Ja, hallo Astrid. Hallo. Hallo, uh, leuk je te spreken op deze warme zomerse dag hè. Nou. Ja, nachtdag wordt het. Ja, dat is beter dan op een koude winterse dag. Nou oh ja, maar dat, dat je dan nog bent. De meeste zijn op vakantie natuurlijk. Ja, dat, dat, uh, dat doe ik gewoon een andere keer. Want ik heb altijd het gevoel van die paar mensen die dan niet op vakantie zijn, die verdienen evengoed het, uh, het programma. Ja, dat zijn de liefhebbers, denk ik dan. Hè. Denk ja. ik ook. Die, gaan, die blijven thuis ervoor. Nou, die blijven... <laughs> Volgens mij blijven van... valt dat ook wel weer mee. Ja, dat is toch, gaat een beetje ver hè, om speciaal thuis te blijven. Maar goed, ik Vind kan ik het ook. wel voorstellen. Maar waarom maar... ben jij niet op vakantie dan, Paul? Um, ja, dat, dat, dat, dat, dat heeft meer met gezondheid te maken. Oh, wat heb je dan? Nou, ik ben uh, slechterbeen. Dus... Oh. Dan, uh, ja, om dan een hele reizen te gaan maken, dat zit er niet zo in, hè? Nee, nee, ik snap het. Nou, dan heb je in ieder geval geluk met een beetje zomerse tijden nu. Of heb je het liever ook niet zo warm? Ja, nou ja, het is... Het is, het is, het is kijk, het is nu weer een beetje te heet en dan is het weer te koud. En dan blijft in Nederland altijd gezeur met het weer, hè? Is ook zo. Dat, maar we dat. moeten ook iets te mopperen hebben. Nou ja, dat is... Ik denk dat het altijd een beetje afleiding van mensen is om over het weer te praten en... Uh, ja, goed. Ik vind het op zich niet diepte te heet. Maar. Ja, het is. Uh, kijk, het wordt volgende week weer uh, 19 graden. En dan hebben we het minst al. Ja, het wordt vorst. Nou ja, dat vind ik dan weer zo overdreven. Nou, hoe, Vorige week lag er gewoon nog ijs, hè? Hebben we nog nachtvorst gehad op sommige plekken? Ja, ja. Ik weet, uh, de, uh, goed, dat is mijn vraag niet. Maar oh. dat, dat, dat zou op zich wel een vraag kunnen zijn van. Uh, is dat nou typisch Nederlands dat er zo over het weer gepraat wordt? Want ik, ik hoor dat nooit vanuit Duitsland of België... of uit, uit andere landen eigenlijk. Van, oh. uh, maar, maar goed. Uh, nee, dat weet ik ook niet. Duitsland, ja. ik schrijf hem wel even op, hè. Want ik heb geen vragen meer over. Dus ik vind het ook wel prettig als het de komende 40 minuten... nog gebeld kan worden. Dus mensen die ja. regelmatig in Duitsland en België en Frankrijk komen... wordt daar ook zo uitgebreid over het weer ge... Ouwehoord, mag ik wel zeggen. Ja, ik, heb het dus, ik, kom, ik, kom, ik kom dus niet in die landen, maar ik, ik, ik volg het via de media en nou, dan, dan merk ik daar weinig van dat, dat er ja. over het weer gepraat wordt. Maar ja, het zou en, toch ook te gek zijn als de media verslag gaan doen van mensen die over het weer praten. Ja, ja op zich wel. Maar goed, die weermannen... Ik, ik, zat, ik, ja, ik zat wel eens te denken van hoeveel weermannen en weervrouwen hebben we, hebben we wel niet in Nederland. Ja. Dat zie je in die landen ook niet eigenlijk, dus ja. Uh, yeah. Nou ja, natuurlijk wel. Je ziet in al die landen toch ook weer mannen en weer vrouwen? Nou ja, een paar, maar op, op zo'n klein, zo klein land als Nederland hebben we er, geloof ik een stuk of veertig. Uh, ja, het is wel een, uh, het is een hot item in Nederland, of een cold item, maar het is in ieder geval een item. Dan reken ik nog Piet Pauls, maar reken ik er nog niet mee. Die reken, als je zegt we hebben heel veel weermannen, een stuk of veertig, dan reken jij Piet Paulus maar nog niet eens mee. Nee, nee, dat, nee, want die, die schaar jij niet onder de weermannen. Nou, kijk, ik zeg niet dat hij slecht is. Dat zeg ik niet. Maar... Nee, nou ik zal je vertellen, Piet Paulusma is wel een van de weermannen die het, die het vaakst gelijk heeft. Ja. Dat is ja, echt? Nou, ja, nou waarom ik dat zeg is dat hij natuurlijk niet die opleiding er eigenlijk voor heeft, maar. Maar uh, ja, misschien is het wel zo ja, inderdaad, want die die wel die, die universitaire opleiding hebben, die, die, uh, die hebben het vaak helemaal mis. Dat klopt inderdaad, ja. Ja. En um, ja, dus bij mijn verklaring is altijd van, uh, kijk, uh, uh, uh, de, de mens kan de natuur niet beïnvloeden. Dus die... Je weet dat gewoon niet. Er kan net zo goed gezegd worden. Morgen wordt het 30 graden. Terwijl de haaggogels naar beneden komen. Ja, maar je wil het gewoon wel weten. Ik wil het ook graag weten. Want als ik mijn week ga plannen. En ik denk van nou, ik wil deze week nog naar de speeltuin met de kinderen. Of ik wil nog uh, de buitendeur verven. Dan wil ik gewoon graag weten wat de planning is voor de komende week. Ja, maar, al, ja, maar goed. Uh, uh, ik kijk gewoon naar het uh, journaal natuurlijk. Maar altijd als ik het weer opvraag. Uh, zeker, ik had laatst met, met de buurradar. En er was niks te zien. Niks te zien op de waar. Ik, ik, ik, ik, ik loop naar de supermarkt. Ik zit in een regen. Ja. Dus ja. <laughs> ja, daar is het. Nou, Maar ik vind dat nog steeds heel... Uh, ik blijf dat fascinerend vinden. Dat we van alle dingen die we kunnen tegenwoordig nog steeds niet... het weer in ieder geval kunnen voorspellen. En ook een ietsje beheersen. Nee, nee. Maar ik denk dat we... De mens, kijk, door het wit voorspellen wil de mens eigenlijk de natuur gaan beheersen, maar dat, dat kunnen we niet. Nee. Want er was nu ook laatst weer uh, in Groenland uh, uh, gaat het ijs heel snel smelten. Uh, en in Amerika is er weer gigantische droogte. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die dan, uh, ja, naar mijn idee, toch niet kloppen met elkaar. Nee. Goed, maar wat belde je eigenlijk over? Nou, ik belde voor dat... Uh, Amai? Ja. Dat, uh, dat werd gezegd dat het Engels was van oh jee. Nou, oh my. Dat, oh, ja, Amai, ja, oh jee. Nou, maar dat, dat klopt. Het is een heel slecht moment om weg te vallen. Ja, nee. Oh, ik ben je er bent er nog. nog, oh gelukkig. Ja. ja. Even tussendoor. Nee, uh, dat, um, uh, dat klopt volgens mij niet wat je meneer zei. Want uh, ik heb dat gewoon uit mijn hoofd zo. Gedaan. Dat komt van het Frans, aimable. En dat kan je een beetje vrij vertalen als: Oh, mijn goedheid. Ja. En dat komt gewoon eigenlijk van het, als je het vergelijkt met je termen, dat Ik heb je lief. Ja. komt het Wij Dat heeft niks met je termen te maken, natuurlijk. Nou, je termen, dat is M. Oh, ja, ja. Dus je termen ik heb je lief en Amable wordt ook net over mij goed uit. Dus wat gebeurt amabele. er? Amable. Amab, amab, ja. Maar ik heb, het is geen wetenschappelijke verklaring, dat niet. Nee, maar het is niet gek om te denken dat het daar inderdaad vandaan komt. Amable. Hm. Ja, want je termen is Amme, dat is hetzelfde. En dat betekent ik heb je lief, dat, dat is wel natuurlijk lekker. Ja, maar Amable is natuurlijk ook uh, um, uh, lief gehad. Um... Ja, ja amable. Maar, dan, maar dan wordt het gebruikt. Geliefd, als, uh, dat is het woord dat ik zoek. Ameble, am, amable, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ameble, dat betekent volgens mij geliefd. Ja, ja maar, maar dat, wordt, dat, wordt, dat wordt gebruikt als, oma oh, wat gebeurt er nu? Ja. Dus laten we dan zeggen van, uh, uh, ja, eigenlijk, oma oh, goed goed. Uh, zo, zo, zo. Ja. ja van, oh, ja. wat gebeurt er nu eigenlijk? En ja. in plaats van, ja, wat zeggen wij dan van. Uh, Oh jee, wat gebeurt er eigenlijk? Ja. Ja. Dus het is wel vergelijkbaar, maar geen uh, vertaling van Oh my. Nee, dat dat, dat, om, om, om mij, uh, dat, dat is volgens mij een verbastering van en bebbelen. Maar dat, oh, dat echt... kan er andersom weer. Ja. ja, dat zou ook goed kunnen. Er ja. moet echt een taalkundige aan te pas komen die dat wetenschap ook verder kan. Uh... Oh. Oké, okay. nou dankjewel in ieder geval. Hey, ik wens je prettige uitzendingen. Hetzelfde. Hey, doei. Doeg 0800 1121. Ik draag even een cryptogram voor, want die heb ik ook nog. Uh, en die moet natuurlijk ook nog binnen die 35 minuten gepropt worden. Um, het cryptogram voor vannacht luidt als volgt: uh, Kuip neerzetten in Ter Heide, Heemskerk, Kijkduin. Dus Kuip neerzetten in Ter Heide, Heemskerk, Kijkduin. De oplossing moet bestaan uit elf letters en je kunt hem doorgeven via 0800-1121. Kuip neerzetten, in te landen, Heemskerk, Kijkduin en elf letters. Anne, goeienacht. Uh, goedemorgen hier met Anne Dozenman. Hallo. Ik heb twee dingen, een opmerking en een vraag. Ja. Uh, ik begin met die opmerking. Uh, iemand vroeg naar je foto, of, nou ja, mijn best. maar. Oh. Toen dacht ik aan uh, een hele, ik ken een hele dikke manier. En bij hele grote mensen, groot dik, denk je ook vaak aan een forse lage stem. En dan kwam er die hele dikke manier, althans dat heb ik, bij alle stemmen dan heb je denk ik een denkbeeld, van ja. een heel klein piepstemmetje. Dat vond ik zo raar. Dat ik denk, hé, hey, hoe gis je nou met een stem en de figuur die erachter zit? Dat vond ik wel grappig. Ja, maar dat is net als dat je de, dat je soms ergens voor de deur uh, staat. En uh, dan bel je aan en dan hoor je woef, woef. En dan doen ze de deur open en dan zit er een pekineesje. Ja, ja. Dat ja, is net je zoiets. Iets van de... ja. ja, maar of tegenwoordig je is het team... met, met radio zo... dat je radiopresentatoren ook vaak ziet. Ja, mij dan niet, maar bijvoorbeeld uh, Gerard Ekdom of Giel Beelen... Ja. of mensen die veel over Rutte wild. En, en, en uh, ik weet nog uh, heel vroeger Wim Richter... die dit programma ook uh, een tijdje gepresenteerd heeft... of in ieder geval dit, dit format... Die, uh, die had ook heel vaak dat mensen tegen hem zeiden: Nee, weet je, die hoorden dan aan zijn stem dat hij het was, maar die, ja. die, die paste niet bij zijn stem. Dat is wel nee. grappig om te je, zien. Je, ja. je, je denkt bij een bepaalde stem, denk je een bepaalde figuur, ja. en je ziet dan, dat komt er totaal niet overheen. Er ja. is net ja. zoals iemand, een, uh, iemand met een hele zwarte kleur, uit een donker land, die gaat een hele. Die zie ik dan soms. En dan spreek je compleet Nederlands dialect. Ja, dat is ook nou, grappig. Dat wacht je helemaal niet, daar kijk je raar op. Nee, dat vind ik ook grappig. Ja. Vind ik ja. Grappig. Maar goed, ja. Uh, de vraag was. Ik eet nogal veel kaas. Oh. En elke keer word ik kaas verpakt in zo'n dun, heel dun slavaantje. Met daarom zo'n heel dun stukje papier. En je ziet er dat overal dat zo. Ik denk, hé, hey, er moet een bepaalde reden voor zijn. waarom ze dus kaas niet gewoon in een plastic zak uh, doen of in een, pap, uh, in een papier. Maar elke keer diezelfde verpakking. Ah oh ja. En dat verbaast me steeds. Ik denk, ja, maar wat is het dat ze nou die verpakking gebruiken? Dat gaat denk ik om de kwaliteit van de kaas. Maar wat voor invloed heeft een andere verpakking op de kaas... dat ze juist die verpakking gebruiken? Ja, dat is een goede vraag. Waarom doen ze kaas in papier met een dun laagje plastic aan de binnenkant? Waarom zit het niet gewoon helemaal gewangere. in plastic? Als je... Als je het dan ook nog een keer weggooit, soms doe ik dat, en dan gooi well, je gooit het altijd wel weg. Maar ja. dan ga ik het nog gescheiden weggooien en dan trek ik het papier eraf. En dan zit het ook vaak maar op één of twee randen aan de binnenkant vast. Ja. Een heel, het, is, het is een hele aparte constructie geweest. Ja. ja, waarom is dat? 0800-1121. En wat eet je dan voor kaas, Anne? Ik, eh, ik zelf eet oude kaas of komijnenkaas. Ook oud komijnen. En mijn vrouw die eet dan gewoon 30 plus jong belegen. 30 dus plus jong belegen. Ja, en, dan, en halen jullie dat op de markt? Wij halen het op de markt. Ja, en dan. Ik, uh, vind het, en dan gaan we ook nog eens een keer. Dan kom je ook weer diezelfde mensen tegen. Dan ga je dan eens even gezellig met koffie drinken. Oh? En dan uh, wordt het gewoon een heel gezellig uitje. Het is echt een kaasuitje bij jullie iedere week. Ja, we weten nog voor oh. die tijd. We gaan daar, uh, daar kaas halen. En dan komen we die mensen tegen. En dan gaan we daar koffie drinken. Gezellig? Nou. Ja, hartstikke leuk. Ja, maar niet koffie met een blokje kaas, denk ik. Nee, nee, dan nemen we gewoon een kop koffie. Ja, want anders is de kaas al op voordat je ja, aan de week de kaas, begint. Ja, die blijft rustig in de tas, in dat cellafaantje. In dat cellafaantje met het papier eromheen, ja. Ja, yes. <laughs> zo blijven we bezig en zo gaat de tijd voorbij. Gelijk heb je, Anne. Nou, ik zeg 0800 1121 Eens kijken of ik dat in uh, ik, nou, een klein half uurtje nog... Uh... Nou ja, als ik jouw stem hoor, dan denk ik in ieder geval niet aan een groot... Rubens figuur, dat mag ik er wel even bij zeggen. Oh, oké. Okay. Maar je hebt wel een hele prettige radiostem, oh. maar dat is je al vaker verteld. Nou, nee, je heb nog nooit gehoord, Anne. <laughs> ik hoor het graag. <laughs> nou, dan hoor ik het echt over een eeuwen terug. <laughs> ik wens een hele prettige dag verder en een goede uitzending. Dankjewel, groetjes aan je vrouw. Geloof ik. Doeg! Doeg. 0800-1121. Als je het antwoord weet op de vraag van Anne. Want ja, ik heb niet zo lang meer. En ik zou het fijn vinden om wel alle vragen te beantwoorden in deze uitzending. Dus 0800 1121. Ron, goeienacht. Ja, goeiedag nog een keer. Hallo. Um, ja, je zei net van uh, dat je hopelijk de hele tijd nog voor zou krijgen. Dus dat we nog een paar mensen zouden bellen. En tegelijkertijd schoot mij een bepaalde vraag te binnen. Oh. Um, Jullie draaien op de radio 1. Ik geloof dat dat van maandag tot en vrijdag is. Maar dat weet ik niet zeker, maar ik luister er vaak naar. Maar uh, met overmorgen. Ja. En dan um, wordt elke keer wordt er begonnen met het nummer van Reinhard maar met Goedenacht, vrienden. Ja. En nou heb ik één vraag, Ja, een beetje raar vraag. Misschien dat iemand het wel snel kan vinden op internet. Ik heb ik naar alle vertalingen gekeken, maar één woordje kan ik er niet uit ophalen. Dus Goedenacht, vrienden. Het vertraait van me to game. Ja, maar dat is niet zo denn. Was ik nog te zaken hadden? Uh, daar uiteindelijk. En dan en een het glas in steen. Ja. Dat laatste woord dat kan nergens vinden. Nee, en die vraag en is al heel vaak gesteld, dus die kan ik zo beantwoorden. Dat, is, oh. dat, is, dat betekent staande. Oh, ja, ik dacht eerst dat het er misschien op steen of een aanrecht of zo mee bedoeld is. Nee, maar, maar het is er eigenlijk is bestaan wel. Bestaan, dus. staan er staan oh, nee, nog een laatste nog voor, dus, uh... Laatste glas staande aan de bar. Oh, zoiets. Tenminste, ja, dat is... ik heb het nog niet eerder gehoord, dus ik denk van, nou ja, eh, ik wil toch wel graag weten wat er eigenlijk mee bedoeld wordt. Dus ik denk, ik vraag het maar een keer. Ja. Nou ja, het is wel best wel vaak aan de orde gaan. En dit is wat ik onthouden heb, hoor. Maar misschien dat er dan... Uh... Dan is er misschien weer iemand die, uh, die nog zegt van ho ho. Dat is ah, niet waar. Oh. Maar volgens mij. Er nou ja, dus zijn in feite dus al meer mensen geweest die dus, uh, met diezelfde vraag zaten. Dus ja, want dit, dit programma was vroeger altijd op zaterdag. En dan zat het met het oog op morgen ervoor, geloof ik. Daar staat me iets van bij. Dus die vraag die kwam wel regelmatig aan bod. Ah, oké. Okay. Dus. Nou ja, dan weet ik het en al voor nu ook uh, van zeker. Dus dan hoef ik het altijd en al voor nooit meer te vragen. Nou, meer had ik niet gevraagd, dus... Oké, okay, dankjewel, Ron. Dus bedankt, bedankt voor het antwoord. Okay, doei. Hetzelfde. slaap lekker, doei. Wat ik nog zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen. En dan... Dit stukje, dat zing ik altijd heel hard mee in de auto. Het is heel, nou ja, zing. La, la, la, la, la krijg je dan. Maar dat is uh, prachtige tune, blijft dat toch. Ja, de tune van Met het oog op morgen, Imsteen, inderdaad. Wim, goedenacht. Ah, goedendag, Astrid. Hallo. Um, jij ja, klaagde net over, je kreeg uh, weinig vragen meer. Ik had nog wel een vraag op een heel ander gebied. Hè? Ja. Um, in een radio- en tv-gids staan altijd tips over programma's die je sowieso niet moet missen. En bij de radio staat er nooit iets bij van, dit is een belangrijk programma, dat moet je eens een keer zien. En uh, dan kom je ook tegelijk tegemoet aan die, uh, die mensen die vragen om een fotootje van jou. Want in een tv-programma staat ook regelmatig de omroepster of zoiets bij. Dat zou ook iets zou dat ook niet eens kunnen zijn... Voor een uh, voor de radioprogramma. de tv-gids. Ja. bijvoorbeeld de NCV-gids. Ja. Daar staan altijd uitgebreid die programma's in die de NCV aanraadt. Maar de radio, staat altijd maar heel kort in, daar en daar is er voor. Maar nooit een, een, een, een iets van, dat is een belangrijk programma, dat moet je zien. Vroeger was, was dat wel. Ik weet niet meer. Dat was in dat de micro-gids, geloof ik. In de, in de KRO-gids, daar stond altijd een stukje over een radiomaker in ieder geval in. Ja. Oh. Maar die is dus niet meer hè? Die is niet meer, nee. nee. Ik uh, lees een cv Het is een goede, leuke gezicht vind ik. staat op tv-gebied, zijn altijd leuke tips bij. Ja. Bepaalde programma's die je eigenlijk wel uh, moet, moet ge gezien hebben. Maar uh, valt me dan op dat de radio altijd maar heel beknopt erin staat. Ja, die komt Noord er altijd een, een beetje bekijkt vanaf, dat is ook zo. Ik doe, wel, wat ik doe, ik stuur toch nog even een foto naar meneer Jansen. Stuur ik ook even een foto naar de NGV-gids. Je weet het niet? <laughs> ik, zal, ik wil het eruit zien. Ja. Ja. Ik, ik, ik wil, het is al vaker gezegd. Ik vind dat een prachtig programma. Ik, uh, als ik uh, s'avonds niet kan slapen, dan doe ik even mijn wekkeradio'tje aan. En dan staat hij altijd op één. En als de nachtzussen daarvoor is, dan ben ik weer helemaal door mijn slaap in. En... En, dan, en dan is het zo weer vijf over half zes opeens. Wat zei je? Opeens is het alweer vijf over half zes, ochtends. Ja, ja, ja, ja nee, daar moet je eruit, hè? Ja, dat is een opstaan, Wim. Nou, nee, ik, <laughs> ik hoef niet zo nodig meer aan het werk. Hè. Ik, oh, eh, nou... ik hoor bij het grote leger de grijze muizen die uh, de kasten in de loop der jaren al verdiend hebben. Dus van op, een, ja, op een lauwers mogen rusten. Hè. Dan moet men daar wel eens, hè. Ah, nou, geniet rustig er dan gaan. van. Doe nou, dan regen. maar rustig aan. Ja, oké. Okay. Ik, uh, uh, ik ga eens even kijken of ik uh, wat bij de NCV gids teweeg kan brengen. En dan moet jij goed checken of je me voorbij ziet komen. Ik, uh, ik let erop. Oké, okay, uh, dankjewel. Uh, succes met je programma. Komt goed. Dag, fijne dag. dag. Joop do. Joop. Ja, Goedemorgen Astrid. Goedemorgen Joop. Ik denk dat ik toch was van de trip oh, Eerlijk waar? Ja, en dat verbaas mezelf ook, want. Crypto, dat is niet echt mijn kopje thee. Ja, als je het dan weet en ook nog als eerste weet te bellen, dan is het wel uh, je Lucky Friday. Even ja, kijken hoor. De op. Daarop... Ik dat ja, het spelletje waarop je begrijpt tegenwoordig voor uh, die crypto's hier, het moet altijd wel iets actueels zijn. Precies. En het is heel mooi weer natuurlijk, dus ik dacht dat de oplossing wat plaatsen was. Badplaatsen, ja, want de opgave was... Kuip neerzetten in Terheide, Zoutelanden, Heemskerk en Kijkduin. Nou, zelfs voor mij hoeft die niet uitgelegd te worden, Joop... als de oplossing inderdaad badplaatsen is. Zo simpel was die deze keer. Ja, want een badplaatsen in badplaatsen, nou, helemaal goed. Joop, het is goed. Ik stuur je iets toe. eventjes, uh, omdat het toch natuurlijk altijd bij het oplossen van de crypto ook draait om de eer. En uh, ja, de, de, de, zeg maar dat je de hele dag gefeliciteerd wordt door iedereen om je heen. Wat is je achternaam? Uh, dat is heel moeilijk. Mijn naam is Aan het Goor. Nou, dat is toch helemaal niet moeilijk? Nou, ja, als, ik, uh, als iemand mijn naam moet op, uh, opnoemen, dan staat er meteen Van het Goor en zo. En... <laughs> In het Goor, Sint-Job. Ja, Halve aan. Ja. Joop aan het goor. En waar kom je vandaan? Uh, ik kom uit Heruweghwaard. Oké. Okay. Dus als je vandaag Joop tegenkomt in Heruweghwaard of ergens in omstreken daar in Noord-Holland, dan nou, e even feliciteren met het feit dat hij de eerste was met de oplossing van het cryptogram of de crypto. Uh, het antwoord is inderdaad badplaatsen. Het is helemaal goed, Joop. Dank je wel, hè? Oké, nou ga jij natuurlijk aan die kast hè. Ik ga aan de kast schudden, daar valt iets uit en dat stuur ik naar jou op. Je weet al helemaal hoe het werkt. Ja, alvast luisteren hè. Hartstikke goed. Ik ben benieuwd wat je krijgt. Jij ook, hè? Ik ook, ja. Ik heb geen idee. Het kan van alles zijn. Het schijnt dat we vorige keer een uh, stapel onderzetters in de vorm van magietjes hebben gestuurd. Nou, gezellig toch? Dus je weet het niet. Nou, veel plezier ermee. Oké, okay, dankjewel. Dag. Dag. 0800 1121 ina Ja, hallo. Mijn um, uh, beste tijd was in Frankrijk. Oh, dus van dat uh, amable. Ja, amable, nou, ja. Amable ja. ja. is gewoon aardig. Oh. Je bent uh, amable. Iedereen kan uh, met je praten en je lacht graag. I jij bent dus amable. Ja, en uh, nu bedenk ik ook, dat schrijf je ook anders. Dus daar komt amai niet van... Oh, dankjewel trouwens, het, het kwartje valt langzaam. Maar amai komt daar dus niet vandaan. Nee. Amabla dat, uh, dat amai, ja. Ja. Uh, uh, Emme, uh, <laughs> dat is uh, ik hou uh, houden van. En dat is amare in het Latijn. Amare? Ja. En daar zou wel amai van kunnen komen. Ja, daarom, daarom begin ik erover, omdat daar kom, komt amal van. Ah. Maar Amal is ook een doodnormale Arabische naam. Mijn kleinzoon heet Amal. Dat wil zeggen, dat is zijn tweede naam. Omdat een vriend van zijn vader zo heet. Een vriend van zijn vader. Die heet Amal. En dus heet hij ook Amal. Hij ja, heeft, hij... dat is de tweede naam. Zijn eerste is uh, een andere. Die ga ik natuurlijk niet over de radio zeggen. Ach, oké. Okay. Nou ja, ik bedoel, hij heet... Uh, Jamal. Heet hij Jamal Amal? Nee, hij heet niet Jamal Amal. Hij heet Jamal. Oh. En hij is waarschijnlijk wakker en hij heeft vakantie en hij is ergens. En uh, dus die hoort mij nu. Dag Jamal, hoe gaat het? Zeg ik maar even voor de grap. Ja, ja maar, maar dat is, al... is leuk als oma dat zegt op de radio, is, toch? Ja, hij is half Arabisch en hij is meer... Dan iemand die radio's kan repareren en auto's en zo. Oh, oké. Okay. Dat is ook nog altijd handig. Ja, hij is uh, net van de middelbare school af en hij las al Engels toen hij vijf was. Ja. Hele kleine lettertjes. Dus, maar ja, dat zit in de familie, hoor. Sorry. Allemaal heel slim. Wij, wij zijn toevallig zo geboren. Dat, dat zit in de genen. Want leest oma ook nog steeds kleine lettertjes? Oma schrijft kleine lettertjes. Oh, ja. Is, is 10 kilo boek. Uh, wat voordat ze dood is. Uh, uh, in ieder geval gepubliceerd moet worden. En wat is dat voor boek dan? Boeken. Oh, wat zijn dat Ik voor heb boeken dan? 10 kilo. Maar wat voor boeken dan? Het gaat niet om het gewicht. Het gaat om de inhoud, Ina. Nou, de inhoud is zwerven. Tot gek. Tot toneelstuk. Tot toneelstukken. Tot. Uh, Enzovoort. Maar dat, uh, dat moet eerst naar een uitgever en uitgegeven zijn voordat ik er verder over praat. Oh, oké. Okay. Nou, dan spreek ik je dan. Ja? Ja. En ik vind jou met het programma wat uh, voor de zondag is, omdat dat altijd platen zijn en daar wordt dan de geschiedenis van verteld. Ja. Jouw programma is het beste van de hele week. Ik slaap er doorheen en dan word ik weer wakker en dan hoor ik je weer. En dan denk ik, oh, wat is het toch fantastisch. En ik denk je, ze zitten nog steeds. Ja. <laughs> Gelukkig maar. Dankjewel, Ina. Gelukkig maar. Nou, dat was het dus. Dankjewel. En de groeten aan Jamal. U, dus het is Amare. Kijk, nou dan zijn we daar ook weer uit. Een fijne, ja. een fijne vrijdag, Ina. Dag. Dag. Amat. Amat. Oh, laten ja, we het dan ook wel. Jij houdt. Hij houdt van. Ja. Dankjewel. Ja, dag. dag. Rebecca. Rebecca. Wakker worden, Rebecca. Ik hoor toch echt iets op de achtergrond, maar er gaat niemand praten. Dat is altijd heel onpraktisch. Hm -hmm. Rebecca? Ja, Astrid. Hallo. Wat was je aan het ja, doen? En... En goedemorgen, ik was bijna in slaap gevallen. Nou, ik had al zo'n vermoeden. Ja, maar ik ben er weer. gelukkig. <laughs> uh, ik, had, ik had een oplossing voor dat kaasprobleem. Nee, maar het is geen probleem. Nou ja, voor die manier wel waarom oh. dat zo is. Oké. Okay. Maar A, ah, hij had daar natuurlijk zelf al achter kunnen komen... Oh. als hij die plastic velletjes uh, van tussenuit gehaald had. Ja, dan, nee, dan, gaat het natuurlijk, dan, gaat het, dan wordt het papier helemaal doorweekt van het vet van de kaas. Van het nee, vet. maar waarom die plastic velletjes daartussen zitten, is om te voorkomen dat dat allemaal aan elkaar blijft plakken. Oh ja, maar jij bedoelt de plastic velletjes tussen de verschillende plakjes kaas, bedoel jij? Ja. Nee, maar hij bedoelt, ik, ik snap precies wat hij bedoelt: als je op de markt kaas haalt, dan doen ze er papier omheen met een plastic binnenlaagje. Ja, ook om te voorkomen, want papier plakt op kaas. Nee, maar waarom doe je er dan papier omheen? Waarom niet gewoon een plasticje? Ja, nou, dat is een goeie. Misschien is okay, het wel veel uh, milieuvriendelijker. Dat zal het gewoon wel zijn. Oh, dat zou kunnen. Kaas is natuurlijk een dit, natuurproduct. Dit is, ik, heb de, ik heb de vraag uh, verkeerd begrepen. Nou, geeft niks hoor. Je hebt toch maar mooi volgehouden tot... Uh, nou, hoe laat is het? Kwart voor zes. Ja, inderdaad. Maar eigenlijk heb ik nog ineens zo lang gewacht. En ik was helemaal niet van plan te bellen ook. Want ik hoef niet zo nodig elke week met mijn stem op de radio. Nee, nee. Maar ik dacht, ja, dit is een heel simpel, heel simpel antwoord. Ja, maar dat is het dus niet... Nee, dat is, het dus, uh, dat is het dus blijkbaar niet. Nee, ja, maar... En ik had, ik had nog ergens een antwoord op. En ik weet niet meer waar het over ging. Toevallig je nou nog traag openstaan? Ja, de verkeersborden, waarom die altijd uh, op de hoogte nee, zijn van de spiegels niet. van vrachtwagens. Wat ik wel een goede vraag vind. 0800-1121. Ja, zeker. En of men in Duitsland, België en Frankrijk ook zo verschrikkelijk geoccupeerd, pre -occupeerd is door het weer. Of men daar altijd ook maar oh, over ja. het weer heeft. En daar had ik nog wel wat op. Uh, over het weer praten, dat kun je met iedereen. En uh, ja, uh, het is heel gemakkelijk, weinig inhoudelijks. En uh, dat is net zoals van, hé, hey, gaat het goed, met je? Ja. Uh, nou ja, oké, okay, dat is het niveau. Dat, uh, dan, dan hoef je weinig inhoudelijk uh, te bespreken. Ja. Nou ja, het is, uh, het is volgens mij is het weer een, toch iets wat ons ook allemaal aangaat. Dus we kunnen er allemaal wat over zeggen, maar we voelen het ook allemaal natuurlijk. Ja, maar oké, okay. we hebben hier ook altijd wel wat... We hebben natuurlijk geen uh, vaste winters en zomers. En, en het weer is elke dag anders. En je, je, je kan nooit verwachten... Je kan niet zeggen, nou, weersverwachting is zo en dan krijgen we dat ook... En... Nee, oké, okay, goed, we hebben wisselende zomers, we hebben wisselend klimaat. Nou, en dan kun je elke dag kun je daar uh, ja, columns over schrijven, verhalen over maken, uh, nou ja, noem maar op, hele gesprekken over voeren. Ja, nou ja, uh, dat, dat is zo. Nou, dat is maar, absoluut waar, ja. Ja, maar uh, ik wou ook even zeggen dat ik vandaag op vakantie ga. Oh jee. En, en waar ga je naartoe dan? Naar Sas van Gent. Sas van Gent? Ja, ken je dat? Uh, nee. Het ligt in Zeeland. Oh. En dat is een heel klein. Het ligt in Zeelands Vlaanderen. Ja. Nou, zij zeggen: wat moet je nou in Sas van Gent doen? Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, maar dat is een heel klein, leuk plaatsje. Nou, heel weinig te doen. Ik ben er al vaker geweest. Maar het is zo'n ontzettende leuke uitvalbasis. voor Oostende, Knokken, Bruggen. Gent Antwerpen. En dan zit je binnen, binnen een half uur zit je daar en nou kan ik wel in die andere steden een hotel gaan boeken, maar dan ben ik het dubbele kwijt en in zelfs agent betaal ik een halve krat. Kijk, en dan ondertussen al die leuke steden bezoeken. Ik Precies. krijg trouwens dat een uh, de Twittert iemand uit Brazilië. Oh, Peterdal doe Brazilië. Die twittert, die twitter, in Brazilië praat men nooit over het weer. Het is hier toch altijd hetzelfde. 35 graden. <laughs> ja, heerlijk. Ja, lekker, heerlijk. Ook lekker. Zou ik ook iedere maar dag zeggen wat lekker ja. Ik ga in België even de bloemetjes buiten zetten. Oh? In België is het ook altijd beter weer dan hier. Kijk, en dan zit je ook nog aan zee, dus dat komt wel goed. Kijk, en dan kan ik me ook misdragen. Oh? Wat ben je dat van doe plan, dan, Rebecca? Niet. Wat zeg je? Wat, op, wel, op welk gebied ga je misdragen? Oh, dat weet ik nog niet, maar oh. dat kun je beter in het buitenland doen. Want uh, wat happens in Sas van Gent? Steeds in Zas van Gent? Ja, nou ja, goed. Daar ben je, daar ben je nog niet bekend, hè, Dus dan kan je net zo goed je gang gaan. Terwijl ja, in de rest doen. van Nederland denken ze, daar heb je Rebecca weer. <laughs> nee... Nee, onzin. Maar ik ga er wel... Want je weet, <coughs> ik krijg eind van de maand... begin volgende maand krijg ik een nieuwe knie. Ja, dus je kunt nu nog even rondhopsen. Dus ik ga nu nog even de bloemetjes buiten zetten. Op de bar in Sas van Gent. Ah, um, um, Rebecca? Ja? Ben je nog steeds gestopt met roken? Ja. Goed zeg. Ja. zit inmiddels 140 euro in mijn potje. En dat is drie weken of zo? Vier? Nee. Uh, 140 euro gedeeld door 20... Oh jee, zeven? 7 uh, weken. Elke week 20 euro. Goed zeg. 5 december zitten 500 euro in. En volgend jaar, april, kan ik een ticket ervan naar Australië kopen. Och, heerlijk. Ja. Ja. En ik, heb, ik krijg ondertussen van Martin PH op de chat. Op de Filipijnen ook, hoor je ook niemand over het weer. Is ook altijd hetzelfde. Alleen vandaag slechts 28 graden. Oh heerlijk. Weet je, ik, ik word nog wel eens gebeld vanuit Australië. Ja. En dan bellen ze in de winter. En ze weten daar hoe een hekel ik aan de winter heb: koud, sneeuw, ijs, is niks van mij. Nee. En dan belt mijn neef op, morgens vroeg. En dan zegt hij: En hoe is het bij jou? En dan zegt hij: Oh, koud, vriest. Oh, ik sta nu in mijn korte broek. Het is nu 28 graden hier, want daar is het dan zomere. En uh, nou, geniet maar lekker van de sneeuw, hoor. Weet je, echt stress om mij te jennen. Zo. Een beetje pest is het wel. Nou, ga lekker genieten in Sas van Gent, Rebecca. Ja. Ik, uh, ik ga door. Ik heb nog één telefoontje. En dan uh, ga ik een bijzonder plaatje draaien. Dus ik... Uh... Uh, is goed. Tot de volgende uh, uh, keer. Fijne uh, er vakantie. Is een, er is een leuk nummer van, uit SAS van Gent. Nee, nee, nee. nee. Ja, Annelies... Oh ja. Annelies uit Zwars van Gent. Maar dat doe ik niet, want ik heb een plaatje klaarstaan van mijn collega Wim Rijken. En ik heb beloofd dat ik het zou draaien. Uit Kravendijken? Dat weet ik dan weer niet, maar het ruimt wel mooi. Oké, okay. juist een liedje die Wim Rijken uit Rebecca! Uh, ik heb niet zoveel tijd meer. Veel Dag, plezier! Astrid. Dag! Dag. <laughs> Hoi! Karin? Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Ik de hele nacht een beetje naar de radio geluisterd. Mooi. En ik hoorde iets voorbij komen over Amal. Amal is geen Arabische naam voor een uh, jongetje. Oh. Dus voor, een, voor een meisje dat betekent hoop. Echt waar? En, ja, en Jamal dat is wat anders, dat okay. betekent iets moois, maar goed. En Amat? Amat? Ah, Zo Imad. heet de kleinzoon van die... Ja, uh... iemand, Amat bestaat niet, Iemand wel. Nou, ja, Amat bestaat ook, maar ja, dat zegt natuurlijk niks, ja, je kunt tegenwoordig klein. je kind alles noemen. Ja, inderdaad. Ja, ik kan hem ook kaas noemen. Maar maar kaas. Ja, nou, ik, dit is geen grapje. Ik ken iemand die kaas heet. Een meisje, die ja. heet serieus kaas. En die heeft verkering met friet. Met een D dan. <laughs> ja, maar dit is echt waar. Die dingen gebeuren. Dus, nou ja, ja dat lekker. Ja. Nou, zijn, uh, zijn we hebben over kaas dan. gesproken. Wat was, de vraag was waarom er papiertjes tussen. De kaas... Ja, nee, waarom een papier om een stuk kaas heen zit. Als je het bijvoorbeeld bij de markt haalt. Nou, weet je, markt, marktkramen. De, de, de, de kaaskramen zijn eigenlijk wat meer gespecialiseerd dan bij de AH of bij de Lidl of bij de weet ik veel wat. Het yeah. uh, papier eromheen is volgens mij vanwege de houdbaarheid en tegen het drogen. Ja. Dus het uitdrogen. En ook tegen, tegen het verdere schimmelen. Kijk. Ja. En dat, en dat uh... en de plakjes ertussen, of de velletjes ertussen, dat is puur voor, voor, uh, voor het gemak, zeg maar. Dat, uh, dat ze niet kapot scheuren. En, uh... en niet aan elkaar gaan zitten geplakt ja, is, ge geweest geworden. Ja, dat is het. Ja. Ja. Maar in iedere kaas wordt weer anders verpakt. Hè? Want voor uh, mozzarella en brie en dat soort dingen. Ja. Dat soort kazen die. Uh, het zijn wat verdere kaas, dus die worden weer anders. Die worden meestal uh, wel in uh, plastic uh, verpakt. Klaar, dus. dankjewel Karin. Ja, dankjewel. Fijne vrijdag. En een fijne ochtend. Komt goed. Dag. En dit was Nachtzuster alweer voor vandaag. Volgende week ben ik er gewoon weer. En uh, je kunt in de tussentijd mailen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl Ik uh, ga zoals beloofd een liedje draaien van uh, mijn collega Wim Rijken. Het is zo toepasselijk. Het is nieuw ter gelegenheid van het feit dat hij 25 jaar in het vak zit. En het heet Als de dag lacht. Schutzen veren, ik rek me lekker uit en draai nog even om. Hoe zal het gaan, de dag zal het me leren, dus laat ik me verrassen als ik mijn bed uitkom. Zoveel om te zien, alles om me heen en de inspiratie voel je zo meteen. Langzaamaan, ik heb alle tijd, ik laat de boel de boel. Ik wil alleen genieten van alles wat ik voel. Als de dag lacht en me meeneemt in de morgen. Laat ik mij verleiden door de tijd. Als de dag lacht voel ik me geborgen. En ben tot me vol overgaven in tevredenheid. Negen u. Een douche en een kop thee, zo komt mijn lijf tot leven, maar mijn hoofd wil nog niet mee. Om elf uur, na koffie met de krant, wandel ik de deur uit, ik zal zien waar ik beland. Overal naartoe, alles om me heen, en de inspiratie, voel je zo meteen.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 Het is tenslotte ook helemaal waar. Het is vier minuten voor zes en de dag lacht al. Het wordt een mooie zomerdag. En ik hoop dat je ervan geniet. Uh, ik wil nog heel even oproepen om vooral te mailen naar de nacht van uw leven. Als, uh, de nacht van uw leven als je denkt dat je leven interessant genoeg is om een uur lang over te vertellen op vrijdagnacht. Hier in deze studio aan mij of aan mijn collega Ron Vergouwen. Dan kun je dus even mailen naar nacht van uw leven. En volgende week, dat is dus over zeven dagen, dan zit ik hier weer. En dan is het de honderdste aflevering van dit programma alweer. De honderdste nachtzuster bij Omroep Max op Radio 1. Tot die tijd en voor volgende week. Gewoon mailen naar nachtzuster met vragen alvast. En zet je nummer erbij. Misschien spreek ik je volgende week. Dag!